Drie Nederlanders hebben na een bezoek aan Duitsland darmkrachten en nierfalen. In minstens één geval is het gevolg van de EHEC-bacterie, meldt het RVM. Enkele anderen hebben ook darmklachten opgelopen, maar ze hebben geen last van nierfalen. In Duitsland staat het dodental door de EHEC-bacterie nu op 14. Meer dan 1400 mensen zijn ziek, van wie 350 ernstig... Op de A2 tussen Everdingen en Del en de A16 tussen Moerdijk en Breda mag vanaf vandaag buiten de spits 130 worden gereden. Sinds 1 maart mag op de A7 tussen Wochnum en Friesland al de hele dag 130 worden gereden. Sinds 17 mei mag het s'avonds en s'nachts op de A6 tussen Almere en Jouren. Het gebeurt allemaal op proef. Later worden definitieve besluiten over de maximumsnelheid genomen. In New York is opnieuw een financiële topman gearresteerd. omdat hij in zijn hotel een kamermeisje seksueel zou hebben misbruikt. Volgens de politie werd het kamermeisje naar de kamer van de Egyptische oudbankier geroepen. om tissues te brengen. De 74-jarige Mahoud Omar wilde haar niet laten gaan. en kuste en betaste haar. arrestatie komt twee weken na die van voormalig IMF-topman Strauss-Kaan. die van een soortgelijk vergrijp wordt beschuldigd. Met vakken Spaans, Turks en Arabisch worden vandaag de eindexamens afgesloten. En het lijkt erop dat er bij het laks iets minder is geklaagd dan vorig jaar. Toen werd er 149.000 keer geklaagd. Het weer bewolkt en regenachtig, vooral in het oosten. In het westen klaart het in de middag op. Het wordt een graad op 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door de regenbuien zijn de dagelijkse files wat langer. Dit zijn de langste van de Randstad. De A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7. En de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 5. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 6. En op de A6 Leiden of Lelystad, richting Muiden. Daar staat tussen Almere, Buitenwest en Muidenberg 11 kilometer. A7 Horend-Zaandam tussen Purmerend Noord en Wormen 5 en de A7 aansluitend voor het knooppunt Zaandam staat 5 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp 7 kilometer aansluiten. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 6. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikilo ambacht en knooppunt de Plein 7 kilometer. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5. Een stukje verderop staat er tussen Everingen en Knoopert Lunette bij Utrecht 6 kilometer. A28 richting Utrecht tussen Amersfoort Vathorst en Maan 10 kilometer. Tot zover de verkeers. In cirkel zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Let je lekker!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 En dan onderbreken John Mayer even voor. Check de Blauw, we zijn bij het voetbal Bloemendaal tegen Diemen. Goedemiddag natuurlijk vanaf de Bergweg waar vandaag de eerste wedstrijd gespeeld wordt voor Bloemendaal in het kader van de na-competitie. En Bloemendaal die zit in een pool van, van vijf teams, dat kunnen we gewoon daarvoor stellen. Dat is vandaag de eerste opponent, die is Diemen. Dondag is de tweede opponent, dan moeten ze naar de Beemster toe. Zondag thuis tegen AF80 en dan tweede Pinksterdag is de laatste van de serie. Dan moet men naar HBC toe. Ja.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 Het waait erg hard gewonnen, dat kunnen we duidelijk zeggen. En uh, ik kan nog meer zeggen dat beide alternanten, dus uh, diemen als HMC, hebben vorige week tegen elkaar gesteld. En hebben 2-2 gesteeld. Dus dat als Bloemendaal vandaag wint, dan doen ze gewoon uh, goede zaken. Bloemendaal, wat praktisch in dezelfde operatie, uh, in dezelfde opstelling stelt als uh, 14 dagen terug de laatste wedstrijd tegen Allianz. Dus daar zou het niet aan moeten liggen. De bank zit vol, we zijn wissels genoeg. Dus alle incidenten zijn er vandaag om een leuke wedstrijd van te maken. Tot It a trail of ruby red and diamond white. It's like a sun. Find a high on Beach Street Street From X drinks to techno beats, it's always...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 in Kermeland.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 En waar het nog steeds 0-0 het met de aanval van Bloemendaal. Dat is De kant van het veld. Maar die heeft de bal niet zo goed. Kijk, aan tegen de van het veld. Hoe schijnbeweging? maken, schijnbeweging, moet hem dan Je Gooit hem er ook in de punt van de aanval. Maar de commissie waar was erbij. Die houdt die bal keurig binnen. Moet hem nu wel voorgeven. Geeft hem ook voor. En de keeper die door het net met zijn hand. Kan hij nog wegtikken? En dat was een goede kans voor Bloemendaal. Bloemendaal komt net al door het oog van de naald. Dat was een schot van Diemen. En een de kruising uit elkaar. Diemen wat te dus zien met uh, de wind meespeelt in de rug. Ja, dat is makkelijker voetballen natuurlijk dan uh, tegen de wind. Dit. En dat betekent dat we de eerste hoekschop gaan krijgen hier in de wedstrijd. En dat Gijsjan toegeesten die gaan mee. Dat betekent dat de koppels meegaan van, uh, van Boemerdaal. Van de Joost Hofker, de Michel Abrams en een Tim John. Die gaan we dus allemaal mee dus uh, dat verlengt even een badje. En Gijsjan is uh, de aangever. Uh, die gaat alle nemen, zowel van links als rechts. Gijsjan legt de bal neer. En uh, Boemerdaal is de uh, positie aan het nemen. Legt de die bal goed neergaat, hij, hij, hij wil zijn, dat hij mag gaan nemen van de scheidsrechter. komt die er ook, komt die bal van Gijsjan draait er precies voor het hok, en dan komt die kom aan van Bartje, en Bartje kan net niet genoeg heen krikken, om er even doel te krijgen, maar die is waar die die bal aan zijn voeten kreeg, die dat die bal op plaats wel een keer door, en dan heb ik altijd ook zelf probeerd aan Gijsjan te bereiken. dat ook niet, en dan is het Diemen die man die eruit kan komen, met een ver uitgooien van de keeper naar de linksbuiten buiten van Diemen, het is Sebastian Thomas, die er boven nog uit zit, en nog is die bal niet weg, en is het betekent dat weer om middenveld te weg kan, die met een die hem goed oppakt. Tim Tintje. Tim heeft de bal zo De plaats er keer door naar Michel Abrams. Michel Adams gaat er langs. Kan die stadsgebied ingaan. Moet, uit. Moet, uit. Moet uitwijken. Gaat nu schieten. En de keeper die pakt hem goed met zijn vuisten weg. En uh, dat betekent dat die aanval afgeslagen is. En dat er een ingooi komt van Boemendal. Dat was een snelle aanval van Boemendal. Tik, tik, tik. En meteen het schot van Michel Adams. En uh, de keeper uh, van Diener. Die stond hem goed weg. Komt die aanval. Ingooit ze bas hem naar Daarna Bakter Wieden. Bakter Wieden gaat kijken waar hij mee kan spelen. Nou, dan plaatsen uh, naar Joost Hofker. Joost Hofker meer uh, de uh, uh, helemaal in de Plaat die bal rustig rond. Gaat kijken. Plaat ze dan op Tim Jan. Tim Jan heeft de bal zoeten. Maakt een korte trekkende beweging. Meteen aan de rechterkant naar, uh, naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Moet die bal nu gaan voorzetten? Komt die bal dan ook. Hoog en diep voor. Maar die draait te ver weg. En dat betekent dat die aanval afgeslagen is. En uh, dat dus uh, die uh, rustig die bal kan oppakken. En uh, die, de doelman uh, Thomas Dijkman. Uh, die moet er achteraan. holen. die ballen. Die waren in heel aan het weg hier. Dat kan je gewoon duidelijk zeggen. Met die storm. Ik denk dat het gauw. 6-7 staat hier. Op het veld van uh, Roumenal. En uh, dwars op het veld. Dus is eigenlijk uh, volledig één richting mee, dus, uh, dus als je er wit mee hebt, ja, dan gaan die ballen heel ver weg. En als je hem tegen hebt, dan was dat die bal, je moet dus over de grond gaan, en spelen. En toen van uh, uh, die met, uh, Thomas Dijkman legt die bal klaar, krijgt het seintje, die mag gaan komen, die bal. We dan dan een stapje terug, We moeten hem nu opnieuw nemen. Hij vijgelde met zijn aanval om die bal en die richting spitsen en dan moet daar, eh, nu moet daar dus, uh, Robert Janssen, moet die bal oppakken, doet hij niet. En dat betekent dat die met de rechterkant uh, eruit kan komen. Joost Hofke gaat hem melden niet plaats om uh, die geeft een klein tikje terug. En dan gaat de bal met het middenveld naar uh, de, de nummer toe van uh, die En uh, dat is, uh, dan uh, komt die aanval weer, weer een midden. Uh, Robert Janssen, die kan hem rustig laten lopen is het gevaar geweken. Maar het was, uh, uh, was uh, samen? die die bal weer niet kon houden. Dan dus is Pieter Rijnslaan die rust die bal gewoon pakken en gaan kijken waar hij mee kan spelen. Pieter Rijnslaan ziet dan Joost Hofke staan. Kan niet bereiken en uh, het zal lastig worden tegen die wind. Heer natuurlijk om die ballen goed weg te krijgen. Pieter uit aan mijn goede trapbeweging en plaatsen dan richting grijs. Die kan er niet bij komen, Dat betekent dat die meer dan wel uh, kan koppen. Gijs, Jean-Paul Gijs, heb steeds die ballen zoeten. Gijs, een deur, tikkie mee van de uh, uh, Tim Jones. maar die ballen, verlies je dan weer en dat betekent dat die naar gelijk krijgt. Kan komen via centrale middenvelder. Komt die wel dan richting spitsen, maar dat kan geen kwaad. En dus Pieter uit aan die rustig wel wel op te pakken. En dan in dat vierde stelje weer klein 20 minuten met de champ uiteraard nog 0 tegen 0. Zondag in kennen we luistert naar ZFM Zandvoort. Goedemiddag.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 hebben maar uh, het, uh, het mocht niet zo zijn. Jullie konden het niet werken tegen deze proef? Nou, ik denk dat het eerste 20 minuten we nog wel nog ging, zou ik maar zeggen, wat, uh, misschien dat we daarna ook wat, wat gas terug moeten nemen, uh, misschien wat, uh, wat, uh, wat meer verdedigingsspelen, zou zeggen, en dan van daaruit uh, weer uh, breken bijvoorbeeld, en, en misschien wel even 10, 15 minuten later dan weer wat met, met meer druk gaan zetten, maar um, ja, we zijn er gewoon heel goed, zijn er.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 Ja, het kost natuurlijk hoopkracht hoop kracht, zo'n wedstrijd. En, uh... Zelfs de aanvallers moeten zoveel meestoren. Ja, maar ja, dat, uh... ik hoorde Gary Neville op, op Sky zeggen volgens mij. Hij zegt, uh, zo, zo scoorden wij vaak doelpunt in, in de laatste tien minuten op Old Trafford. Als de, als de tegenstander moe is. Uh, heel erg, je moet heen en weer, moeten rennen van links naar rechts, naar voor en achter allemaal. En uh, ja, dat, uh, dat uh, dus nu, was nu dat, was dat bij ons inderdaad. Ferguson, zagen we een afloop. We zagen niet echt een hand aan je geven. In de kleedkamer is wel wat gebeurd? Uh... We letten erop, ja, de camera. Oh, okay. erop. <laughs> nee, nee, de kleekkamer wel inderdaad, nee, maar voor de rest uh, ja, uh, wat, wat moet je zeggen, Zonder zeggen dat iedereen is teleurgesteld en dat uh, het had, het had leuk geweest, maar.. Uh...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 Ik heb je er nog even over getwijfeld, zei Ferguson? Uh, ik, had een, uh, ik moest er ergens over hebben met hem, zal ik maar zeggen. Dus op een gegeven moment uh, kom je kom daar op, zal ik me zeggen, maar zeggen. Uh, dus, hij, hij, hij heeft gezegd wat in het programma behoorde, hoorde, zal ik maar zeggen. Dat wordt overal opgepikt natuurlijk. Maar dat is niet. Uh, en blij dat het erop zit. Zeker na vanavond. Nu helemaal over en uit? Ja. Wat ga je doen?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 Maar ik denk dat het ook wel fijn is om, uh, om gewoon eens even je gedachten rustig, uh, rustig neer te zetten. En, uh, en kijken wat we gaan doen. En natuurlijk gaan we dat wat bekijken. Uh, misschien een keer een training geven met, met jeugd. Uh, andere facetten van het leven. En, uh, weekendjes vrij. Dat was Na de vakantie ga je maar een keertje bellen. Ik, uh, ik wel over het, ja. Dankjewel, bedankt. Okay, Dankjewel, dat is goed. Ja. Dankjewel. Slow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 Just let me hold you Don't shrug your shoulders Lay down beside me Sure I can accept the weird going on En we onderbreken deze plaat even voor Tjerk de Blauw. En hier is de stand 0-1 geworden voor Diemen. Dat is in de 25e dat Nigel Vrijhoff scoorde. En de bal kwam naar de linkerkant. Dat was een aanval die eerst die bloemen opzet werd afgeslagen. Die bal kwam naar de linkerkant bij linksbuiten en die gooide hem voor. En Nigel Vrijhoff liep zo uit de rug gedaan bij Bart de Biewine. En die kon hem aanpakken en schoot hem goed in de hoek. En dat betekent dat de stand hier 0 tegen 1 geworden is. Grant my last request and just me hold you.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 Nowhere But one last time Let's go in Carmelon You de ochtend. Wake up is the tip I don't roll away I'm gonna burn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 Zonnen, maar het lijkt zo echt door de vlammen van een niet te doven vuur. Wat ik op doe.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 Het was de Palfjan die hem voorzetten. zette. En Michel Abraham die knikt er tegenaan. En zo zat de stand hier 1 tegen 1 in die wedstrijd. Er was net al een maand mensen op het doel van, uh, van Diemen. Er waren wel vier huwkschoppen achter elkaar. En steeds ging hij er net niet in. Als deze was er een been die erbij kwam die hem eraf haalde van de lijnen. Maar nou staat het hier in deze wedstrijd 1-1. Dankzij een doel van uh, Michel Abraham. En dat geeft natuurlijk uh, de burgermoed. Zo vlak voor de rust. Want het is al vijf uur te gaan voor de rusttijd. En Bloemendalen die was vol bezig aan de aanval zocht het doel duidelijk van uh, Diemen. Maar het schoot op het doel van uh, de keeper van Diemen. Maar uh, net gingen ze daarnaast of te langs over eroverheen. Maar het is natuurlijk erg lastig met die wind hier voetbal. We kunnen gewoon duidelijk zeggen tegen die wind in. Nu probeert Diemen natuurlijk weer aanval op te zetten. Dus Robert Jansen, die die ballen wel scherp, maar die kan hem niet houden. Het betekent dat er nu dus een uh, overtreding gemaakt wordt en dat er iets gefloten wordt. En uh, dat er uh, dus uh, Diemen die bal keurig over de lijn heen speelt. En dat er een blessuurbehandeling kan komen voor uh, Robert Jansen linksweg. Ja, dat is ik al zei. maar net schoten van Gijsje Poelgeest. Van Michel Abraham.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 kan zeggen.